met het NOS-journaal. In de Engelse stad woest raakt bij wat waarschijnlijk een zuuraanval was. Dat gebeurde gistermiddag in een winkel. Volgens de Engelse politie lijkt het erop dat de dader of daders het op de peuter hadden gemunt. Er is een verdacht opgepakt, maar de politie tast nog in het duister over het motief achter de aanval. Er zijn beelden verspreid van drie mannen die mogelijk meer van de zaak weten.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 Morgen weinig verandering. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm. Op een aantal plaatsen 35 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Is John van de ANWB. Er staan geen files.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 En van hem gaan wij beluisteren het pianoconcert in A mineur open 16, deel 1. En dat heet Allegro Molto Moderato. Piano wordt uitgevoerd door, eh, de piano wordt bespeeld moet ik zeggen, door Alice Sara Ott en het Bayers Radio Symphony Orkest onder leiding van esa Pekka Salonen. Vast een fin.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 Thank you.